Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen kinderopvanglocaties sluiten vanmiddag de deuren door de hitte. Het wordt van de en morgen hartstikke warm... en daarom hebben sommige opvanglocaties besloten... om bepaalde vestigingen ochtends of de hele dag te sluiten. Veel ouders kregen dit pas gisteravond te horen... en moesten dus nog snel een oplossing bedenken... om de opvang van hun kinderen te regelen. Het wordt dus flink heet. Let dus extra op je opa en oma en je oude buurvrouw bijvoorbeeld... Roept de oudere met name als ze niet meer heel erg zelfredzaam zijn. Vraag of je misschien iets voor ze kan doen. Bijvoorbeeld een boodschapje doen zodat zij niet uh, door de hitte naar de supermarkt hoeven. En dat soort dingen. Dus kijk gewoon ook naar elkaar om. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag. In de meeste provincies geldt dan code oranje. De thermometer kan dan bijna de 40 graden aantikken. Steeds minder jongeren gaan naar het mbo. Vaker kiezen ze voor het hbo of de Unie. Dat er minder afgestudeerde mbo'ers zijn, merken we nu al, zegt de mbo-raad. In alle sectoren hebben we nu al last van een tekort aan mbo-vakkrachten. Maar we hebben een aantal maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie. De zorg, we vergrijzen, we hebben veel meer verpleegkundigen nodig. Maar ook in de bouw en in de techniek. En daar voelen we nu al een flink tekort. Als oplossing voor het tekort wil de MBO-raad jongeren al op de basis- en middelbare school laten zien wat je met een MBO-diploma en wat je kan. En zo meer studenten aantrekken. De politie in de Belgische kustplaats Knokke heeft zijn handen vol aan Nederlandse scholieren. Die komen daar om flink te feesten en gaan soms vechtend en kotsend over straat. Hart van Nederland ging een kijkje nemen. Go, stop, 16 mag je lekker drinken. Hoe oud ben je? 16. Dus dat, is ah. heel mooi. dat is heel mooi. Is heel mooi. Ah. Belgische agenten krijgen net als vorige jaren hulp van collega's uit ons land. Die kunnen beter het gesprek aan. Met de jongeren is het idee. Het weer, het wordt massaal smelten vandaag. Veel zon en vanmiddag bijna overal 30 graden of warmer. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9, Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Rottenpolderplein met 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is er één reishok dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zon, Zee. Zandvoort, een zomer zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear dear friends. Let the party begin. Boom.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 We hebben <tries> Dat was Boertsak met Oostblok met uh, drie L's, uh, even is als de naam van, uh, van de band. Met Al -Gush. En we gaan het zo direct even hebben waarom dat ons openingsnummer is. Uh, welkom bij uh, weer een uh, eerste maandag van de maand. En de sirenes hebben geklonken, dus uh, Rainbow Radio Zandwoord gaat weer van start. En uh, wat gaan we vandaag doen? We hebben natuurlijk aandacht voor Pride at the Beach... Uh, die 31 juli en 2, tot en met 2 augustus aanwezig is in het dorp. Maar eigenlijk zijn we al een beetje begonnen. En daar gaan we het ook over hebben. Uh, we hebben contact met uh, Helma Meeuwse, Paulien Prast... en Ron Zuurhaar van stichting Kennemer Hart. Uh, we gaan een interview afnemen met uh, DJ en Pride at the Beach... ambassadeur Beaumonde. Pride at the Beach-organisator en ambassadeur André Donker... over de exposities. En Martine Porijenski van de Bibliotheek komt aan de beurt... Um, maar we gaan eerst even van starten met de actualiteiten. Ja, hartstikke goed. Uh, goedemiddag, Ronald. En uh, ook Mirko, welkom. Hallo. Een hele goed goede middag. Goed dat je weer de ja. techniek hebt voorbereid. Uh, de actualiteiten, ja, uh, nog even terug te komen inderdaad op dat eerste liedje... wat jij net zei, uh, Ronald, van Alkus. Toch? Dan spreek ik het goed uit. Ja. Ja. Uh, een Turks liedje dus ook. En uh, dat heeft een link met het uh, volgende... Uh, het eerste nummer is dus een hart onder de riem voor al onze regenbooggemeenschap uh, mensen en allies in Istanbul, Turkije. Die tijdens de afgelopen Pride op donderdag 26 juni uh, er weer flinks van langs hebben gekregen van de autoriteiten. De ME en Turkse politie sloeg de Pride demonstranten met traagas, rubberen kogels, schoppend en slaand met knuppels en zelfs haren trekkend uit elkaar. Nou, en dat uh, in, Met een land die in de NAVO zit. Volgens de politie had de gouverneur van Istanbul geen toestemming gegeven voor de Gay Pride. In eerdere jaren verliep de optocht zonder problemen. Uh, er staat hier dus dat er geen toestemming was gegeven voor het uh, evenement uh, door de politie. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat uh, in dat land is geregeld. Uh, uh, maar ja, als inderdaad als het een demonstratie was die was verboden, dan kan je nog denken: van nou. Maar ja, sowieso hoe heftig er wordt op, op ingezet... is het natuurlijk wel schokkend om uh, dat zo te lezen. Maar zoals ik het nu lees, was het gewoon een gay pride. Zoals dat, uh... Ja, altijd. Hè? Nee, is, sinds ja. 2015 is hij dus eigenlijk altijd verboden geweest... door de ja. gouverneur van uh, Istanbul... Maar de, ja, de, de, de organisatie gaat daar natuurlijk niet mee akkoord. Want ja, een Pride heeft op demonstreren. Ja. moet dan natuurlijk ook gewoon zijn. Ja, en het, het is wel een interessante ontwikkeling. Want er zit nog steeds dezelfde president, president als twintig jaar geleden. Alleen die, is een, die heeft dat heel goed voor elkaar gekregen. Om nu elke minderheid de mond te snoeren. En dat is wel uh, heftig om te zien. En uh, Ronald, jij weet precies waar dat liedje dan uh, op doelde. Ja, al gaat dan uh, betekent applaus. En applaus is eigenlijk zeg maar, een soort van ironisch bedoeld... Uh, richting de mensen uh, van fantastisch... dat je zo uh, sterk bezig bent, je mening opdringt... dat je anderen dwars zit, et cetera. En, uh, uh, nou ja, en uh, in een soort op uh, optempo nummer... wordt er een applaus gegeven. Maar wij geven dit applaus voor al onze community mensen daar in Istanbul hun ja, hart onder de riem te steken. Ja. En uh, wat er nog aan toegevoegd wordt, maar eigenlijk wel logisch klinkt... Uh, op deze manier duurt het nog langer voordat Turkije enige kans of enig zicht heeft... om lid van de Europese Unie te worden. Maar ja, wat mij betreft is dat uh, sowieso al uitzicht Als dat je ook ziet hoe ze met in het algemeen mensenrechten omgaan. Maar goed, ook journalisten en zo en rechters. Maar goed, daar hebben we ja. al veel, uh, veel van gezien natuurlijk de afgelopen jaren... En ja, dan is het ook dapper dat ze het überhaupt durven, lijkt mij, om zo'n nummer uit te brengen. Ja, absoluut. Ik zou ja. wel twee keer nadenken. Dus ja. alleen daar al heel ja. veel respect voor. Ja, maar ja, goed, en er is nog nooit een, een verandering heeft plaatsgevonden zonder dat er een revolutie aan vooraf is gegaan. Dus, en ook als je in de geschiedenis van Nederland kijkt, dan is er toch regelmatig even een riot geweest, of een rel, of een opstootje, en soms nog ja. steeds, ja, om nog inderdaad nodig, te kunnen zijn. Het blijkt nodig te zijn. Ja. Ja. Vandaar dus ook de pride, hè, jongens. Ja. Geen, ja. geen revolutie zonder pijn. Nee. Uh, dan even tijd voor iets vrolijks, iets veel kleurrijkers. Want je kunt ook weer stemmen op de Regenboog Top 100 via de website hebban.nl. Uh, de grootste en leukste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen roept ook dit jaar de lezers op hun stem uit te brengen voor je meest favoriete queerboeken. De lijst van dit, uh, van dit jaar wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Nederlands grootste queer lifestyle magazine Wink. En vorig jaar werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Toen nog samen met de gay krant aanvoerder van de lijst was Splinter Chabot... met zijn debuutroman uh, Confetti Regen. En uh, ja, die kan ik zelf ook de mensen aanraden om die natuurlijk in huis te halen. En hij heeft laatst ook weer een nieuw boek uh, uitgebracht. Zeker. Ik ben daar even de titel van vergeten, maar dat is een nog dikker boek... en nog meer mooie, kleurrijke verhalen. Had hij dat nou in een, in een Citroën gemaakt of zo? Of dat was een soort hele rare reclameactie. Dat hij, dat hij rond ging rijden door het land met een Citroën om dan... Uh, inspiratie op te doen voor zijn nieuwe boek of zo. Ik, ik weet niet. Ah, oké. Oh, dat okay. dat nou, zou uh, kunnen. Uh, uh, is, is hij dan ook in het Frans begonnen? Of? Uh, geen idee, maar laten we het straks even gaan opzoeken... en dan komen we zeg maar na het nummer komen we daar even op terug. Dan gaan we ja, dat even uh, uitzoeken voor, uh, voor de luisteraars. Nog uh, even het uh, formele gedeelte. Tot yes, met 15 ja, juli kan je nog stemmen. Ja, ja en dat kan via www.heban.nl. Uh, dus uh, stem op je favoriete queerboek... Uh, nou ja, dan is het uh, misschien voor uh, een aantal mensen uh, uh, nog onbekend... maar ik denk toch wel voor een flink aantal mensen wel bekend... dat Pride at the Beach inmiddels van start is gegaan. Afgelopen vrijdag is het zogenoemde randprogramma... van het driedaagse festival Pride at the Beach van start gegaan. Die drie dagen die vallen dit jaar op zondag 31 juli... maandag 1 en dinsdag 2 augustus. Dus de woensdag is weggevallen en we zijn met de zondag begonnen tegenwoordig. Het Randprogramma loopt dan nog even door tot 7 augustus. En uh, wilt u er meer over weten... kijk dan naar www.prideatthebeats.com. En uh, tijdens deze uh, dagen uh, uh, ja, dan, dan kun je dus die exposities bezoeken. We hebben daar straks een interview over... zodat je wat meer over de inhoud weet. Um, nog even een scoop. Uh, Rainbow Radio Zandvoort zal op maandag 1 augustus... als ook de parade uh, speelt... Uh, vijf uur lang een radioprogramma brengen. Uh, maar u bent natuurlijk van harte welkom in Zandvoort gedurende deze dagen, daarvoor en daarna. Ja, we komen ja. al een beetje in de feeststemming. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, en dan da natuurlijk, als we Pride to the Beach hebben, dan moeten we natuurlijk niet ons grote zusje vergeten. Want ook de Pride Amsterdam ja. gaat binnenkort van start. Uh, en de Eurogames staan op de agenda. Dus uh, uh, genoeg te doen. Um, uh, dat hebben wij ook. We gaan zo direct uh, interviews uh, doen. Maar uh, we gaan eerst eventjes een uh, verzoeknummer draaien voor Anja... Speciaal voor jou, want je bent er vandaag niet. Uh, je bent gewoon lekker op vakantie fietsen, op je fietsen uh, door Europa. En uh, nou, we dachten even: laten we gewoon uh, lekker klassiek beginnen met een LGBT-voorvechter uh, uh, van uh, lang geleden: Josephine Baker. C'est ça le vrai bonheur. C'est celui que l'on donne Et c'est aussi celui que l'entraîne Quand tu rêves Moi je rêve Tu m'adores Je t'adore, même Je t'aime C'est simple quand même C'est ça le vrai bonheur Tu m'en Je t'embase Tu t'éveilles het boek van uh, Splinter Jabot heet Als de hemel genoeg ruimte heeft En dat is een verhaal van de twee vrienden Magnus en Elias Die samen op reis gaan De route is uitgestreppeld, de bestemming staat vast Maar hun tocht is alles verrassend en alles kleurrijk Ga het lezen en stem zeker op die Regenboog Top 100. Dan gaan we nu lekker I'm Coming Out van Diana Ross draaien. met César Le Dat is het, het echte geluk. En dat is speciaal voor Anja die er vandaag niet aanwezig is. En toch zullen we ze zo direct horen... want we gaan luisteren naar een interview met Stichting Kennenma Hart. En uh, daar even over gemeld was Diana Ross met I'm Coming Out... het verzoeknummer van een van de drie geïnterviewde Paulien Prast. We gaan luisteren. We hebben in de studio Ron Suurhaar, Paulien Prast en Helma Meuwes En... Uh... Nou ja, uh, we gaan jullie interviewen. Dus heel gezellig dat jullie er zijn. Dank jullie wel dat jullie de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ja, fijn om er ja. te zijn. Onze eerste vraag is altijd voor de luisteraars. Wie zijn jullie en wat verbindt jullie aan de LHBTI community? Nou, mag ik bij Ron beginnen? Oké, okay, ja, nou ik ben uh, Ron Seura. Ik ben uh, binnen Kennen mijn Hart ben ik, uh, teamleider facilitair en voor een deel teamleider cliëntenzorg. En uh, nou ja, ik, uh, wat mij bindt met, uh, met, uh, met de community is uh, dat ik vandaag op de kop af 14 jaar getrouwd ben met mijn man. Dus uh, ja, gefeliciteerd. Nou, gefeliciteerd. Mooi, gefeliciteerd. Dankjewel. Leuk. En jij Paulien? Uh, nou, ik uh, werk sinds 2019 uh, als teamleider uh, PG bij uh, locatie AG Bodaan uh, en team welzijn. Uh, wat mij verbindt aan, uh, aan het onderwerp diversiteit, uh, ja, dat, dat heeft te maken met dat ik, uh, dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen uh, zichzelf uh, kan zijn. Uh, dat heeft niet alleen te maken met nou ja, seksuele geaardheid, maar op alle vlakken. Uh, dus ik, en ik heb heel veel mensen om me heen die, uh, nou ja, die op mannen vallen of op vrouwen vallen. En dat maakt me allemaal niet uit. Ik uh, wilde graag mijn uh, steentje aan bijdragen, omdat, uh, Kenbaar te maken dat, uh, dat we daar achter staan in de Bodaan. Een straight ally, het. zoals we dat noemen. Zeker. Ja. <laughs> Mooi. Ja. En Helma? Ja, ik, uh, ik ben denk ik de oudste van de drie hier. Dus uh, wat mij verbindt, verbindt mij al lang. Uh, uh, ik ben uh, um, uh, ten eerste, denk ik, de belangrijkste volgorde nu. Ik ben moeder van een uh, zoon die op uh, mannen valt. Um, waardoor ik uh, um, extra. Um, ...verbonden voel en, en door hem ook meer uh, jongeren heb, uh, onder mijn hoede heb genomen... ...voor wie het wat minder makkelijk was en wat minder vanzelfsprekend. En ik wil al heel lang, ik ben directeur bij Kennen ...ik wil al heel lang binnen onze organisatie ook uitdragen... ...en dan echt niet fluisteren, maar schreeuwen... ...dat het zo belangrijk is voor ons, voor onze medewerkers... ...maar ook voor onze cliënten, dat we het uh, gesprek op gang houden, uh, brengen... En dat we laten weten dat het binnen onze organisatie echt belangrijk is... dat je mag houden van wie je houdt. Ja, mooi. Mooi gezegd. Dat is heel mooi. En dat is eigenlijk al een mooie opmaat naar de tweede vraag. Want uh, we zijn eigenlijk nieuwsgierig... hoe is het initiatief tot stand gekomen... om binnen Kennen Hart aandacht te besteden aan uh, LHBTI Community? Of de regenboog emancipatie. Ja, uiteindelijk wat Helma net aangaf. Uh, het was al een lange wens van Helma. En ik weet... Uh, een Aantal jaren geleden hebben Helma en ik het er al een keer over gehad. Dat, uh, dat we daar binnen de organisatie uh, wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. En uh, ja, op dat moment dat we het erover hadden was daar de tijd nog niet helemaal rijp voor. En uh, nou ik denk nu zo'n 2,5 jaar geleden was er een collega teamleider uh, van mij die, uh, die zich daar mee bezig ging houden en uh, wat wilde het geval dat die teamleider een andere baan had gevonden. En toen werd er gezocht naar een opvolger. En uh, ja, toen vond ik me zeer zeker geroepen om daar uh, mee aan de gang te gaan. En gelukkig uh, vond ik een maatje in, uh, in Paulien. En inmiddels uh, zijn er nog twee uh, uh, collega's die zich uh, ja, meer of meer de kartrekkers voelen van het hele project in Mijn Hart. Mooi. Oh, dat, is, uh, dat is mooi. En dan inderdaad ook een stevig team. Dat is leuk. Hè? Want soms is het inderdaad, hangt het inderdaad op één of twee personen aan. En, maar de, hier spreken we echt over een team. En, en even voor de luisteraar. Hoe groot uh, is Kennemar Hart als we daarover uh, praten? Nou, Kennemar Hart uh, bestaat nu uit negen zorglocaties. En over een paar dagen zijn het er tien. Want we gaan fuseren met uh, roze Loperdrager uh, Renalda Huis. Nee, we hebben een scoop. Ja, ja. <laughs> En, uh, um, en daarnaast hebben we heel veel uh, dagcentra. We werken in uh, Bloemendaal, uh, Zandvoort, Bennebroek en Haarlem. Uh, we hebben dagcentra, we, hebben, uh, we, we bieden thuiszorg, uh, huishoudelijke ondersteuning. We doen van alles en nog wat uh, in de regio. En we hebben uh, ongeveer 2700 medewerkers. Kijk. Oh. Dus we zijn, uh, dat is een flinke partner. Met, we hebben ook uh, een, een flinke club ambassadeurs nodig binnen onze organisatie om ja, deze ja, kaart te zeker, trekken. Ja. Maar dat uh, kost geen moeite om die bij elkaar te krijgen. Nee, ja, dat, uh, we hebben een bijeenkomst gehad uh, van uh, Roze 50+. En daar uh, ja. waren toch uh, best wel heel veel mensen aanwezig. Dus dat is erg leuk. En actief meedachten. Ja, en actief ja. meedachten. Ja, ja. ja, heel erg leuk. Um, ja, waarom is het belangrijk voor de luisteraars? Wij weten het wel, maar voor de luisteraars is het belangrijk, denk ik... om te weten waarom het op... op als je in een zorginstelling uh, gaat... dat het belangrijk is dat je, de, de, dat je gezien wordt ook als LHBTI'er. Ja, ik denk... Uh, Zal ik hem ja, als, uh, ja. als eerste oppakken? Uh, het is... Uh, het speelt tweeledig. Hè? Het, zijn, het, het gaat om onze medewerkers uh, en het gaat om onze cliënten. Vaak in oudere organisaties uh, focussen we op cliënten... want die zijn uiteindelijk uh, uit een tijd uh, gekomen dat het niet vanzelfsprekend was... dat uh, homoseksualiteit nog als geestesziekte werd beschouwd... Uh, dat je van de verkeerde kant was als je niet uh, ja. aan het prototype hetero uh, voldeed... Het is ontzettend belangrijk om te zorgen dat mensen zich niet geremd hoeven voelen binnen onze organisatie. En dat medewerkers er ook op gericht zijn om niet altijd maar uit te gaan van het stereotype. Bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Maar dat er, nou, dat er meer is en dat er een uitgestoken hand nodig is om het gesprek op gang te brengen. Daarnaast is het heel belangrijk, vinden wij, voor onze medewerkers... om te weten dat je binnen onze organisatie veilig bent om te zijn wie je bent. En dat dat niet afhankelijk is van de locatie waar je toevallig werkt... maar dat je overal mag zijn wie je bent. Um, en Ron noemde net al, een, een tijd lang was de tijd nog niet uh, rijk. Want uh, men zei dan van, ja, waarom zou je het uh, gewone verbijzonderen? Hè? Ja. Maar het is nog niet gewoon. Zolang er nog mensen zijn, jongens, meisjes... maar ook volwassenen die ja, bijna een, liever een doodswens hebben... dan ervoor uit te komen uh, ja, dat ze niet aan een stereotype voldoen... ja, moeten we, moeten we helpen. We moeten ja. gewoon die uitgestoken hand zijn. Ja, uh, ja. mooi. Helder. Dus daar staan we ja. voor. Ja. Duidelijk. En, nou weten we toevallig, heel toevallig... dat jullie wat van plan zijn met Pride at the Beach. Ja, en, uh, he, want Zandvoort dat in, in, dat is, uh, is ook Kermeland, dus uh, Kermenhart. Uh, kunnen jullie vertellen wat jullie allemaal voor plan zijn? Nou, uh, we willen sowieso uh, de, de start meemaken, Sommachs, met de kerkdienst. Uh, we willen kijken of we daar uh, met ambassadeurs en hopelijk ook wat cliënten vanuit uh, Kermenhart... Uh, naar Zandvoort kunnen komen of vanuit de locaties die al in Zandvoort gevestigd zijn naar de kerk op het kerkplein te komen en de kerkdienst mee te maken en uh, waar mogelijk ook deel te nemen aan de brunch die daarna georganiseerd wordt en de uh, maandag uh, willen we met een uh, ja, toch eigenlijk wel een bonte stoet uh, vanuit Kennemer uh, deel gaan nemen aan uh, de Pride Walk vanaf het station naar het uh, Radarsplein Super leuk. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk al onze ideeën over. Uh, Hopen we er aan... met uh, duofietsen, Fietsen. cabrioletten oh, en oh, wandelende ja. uh, wielers te zijn. Ja. Ja, Heel leuk, en ja. duidelijk laten merken dat Canemar Hart uh, staat ook voor deze diversiteit. Mooi, prachtig. Daarbij willen we natuurlijk uh, mooi gekleed. Dus we gaan kijken of iedereen uh, mooie regenboogkleding aan kan uh, krijgen... En, uh, en we hebben ook een eigen wandelvereniging bij Kenmer Hart, uh, Wandelvereniging De Hartjes. Uh, en dat wordt dan een regenboogwandeling. Dus dat willen we voorafgaand aan de Pride uh, ook gaan organiseren. Oh, wat leuk. Ja, super. En dat, super. dat is dan op die, op die zondag, voordat je de parade gaat doen? Op maandag ja. is dat dan. Dat zou parade. dan de zondag uh, zijn. Zondag... Oh, zondag is de wandeling. De wandeling. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, op die manier. Ja. Ja. Ja. Verder ja. staan ja. we met een stand ook uh, die dag. Maar de hele week is eigenlijk in het teken van, hè? Want ja. Op al onze locaties uh, worden er activiteiten uh, in het kader van uh, Pride. Uh... En alle uh, locaties worden ook uh, versierd in de regenboogkleuren. Uh, we, daar zijn we vorig jaar eigenlijk al mee begonnen. Hè? Tijdens de Pride Week uh, hebben we op alle locaties heeft de regenboogvlag gewapperd. En, uh, en dan heb ik echt vanuit de locatie waar ik zelf werkzaam ben... ook hele goede reacties uh, van, het, Mooi. Van, uh, ook van de doelgroep. Ja, ja. ja. Mooi. Ja, zich, die, ja, die voelen zich gezien. Hè? Dat ja. is uh, ja, belangrijk. Mooi helemaal. dat er aandacht aan wordt gegeven. Doen, doen jullie verder gedurende dit jaar. Hebben jullie daar ook nog plannen om, uh, om een bezig te zijn? Want dat is een beetje altijd zeg maar wat er wordt gezegd. Oh ja, tijdens de Pride, hè, dan is alles ineens zichtbaar. En daarna zakt het zo'n beetje weer in elkaar. Maar ik zie jullie al hoofdschuddend nee roepen. <laughs> Klopt, ja, en, en alle locaties hebben een team welzijn. Die, ja, die hebben met elkaar uh, vaak overleg. Uh, Eén keer in de zes weken, en daar wordt het thema ook uh, nu benoemd, ook in het jaarplan. Uh, er worden themaweken georganiseerd en dat gaat het hele jaar door. Uh, het kan om kleine dingetjes gaan, uh, en een klein hartje bij het eten, um, maar echt om, om um, ja, aandacht te besteden aan het thema diversiteit op alle vlakken. Um, we hebben een brainstorm-sessie gehad uh, met de ambassadeurs, maar ook de Team Welzijns worden daar nu bij betrokken van alle locaties. En uh, alle ideeën die we daar hebben opgehaald, en dat zijn er nou echt te veel om op te noemen, hele leuke dingen, die worden, uh, ja, die worden dan uh, gedurende het jaar uh, nou ja, ook op het jaarplan gezet. Ja, ja, dat, ik heb er beelden van gezien. Oké, ah, oké. Okay, ja, okay. ja, ik ben inderdaad hier. Ja, Kun je een tipje van ja. de sluier oplichten voor één of twee activiteiten waar je zegt... Oh, die zijn echt wel ludiek. Uh, nou ja, vorig jaar in de Bodaan en Schoterof heeft ook nog wat leuks gedaan. Maar wij hebben een playback show gehouden. Een regenboog playback show. Um, nou, ik zelf en nog een aantal andere mensen uh, van Team Welzijn gingen als uh, ABBA. Uh, bewoners, uh, de, uh, het hele terras was versierd met uh, regenboog uh, dingen. We kwamen in een uh, soort uh, plastic uh, boot aan. En, uh, net alsof we op de Pride waren. En toen hebben we twee nummers uh, tegenwoordig gebracht. Nou, de bewoners vonden het geweldig. Die hebben overigens zelf ook nog opgetreden. Oh, dat... Uh, dus dat was echt uh, heel leuk. Ja, ja. En er, werden, er worden lezingen gehouden. Ook, ja. uh, ook educatieve uh, ja. zaken. Dat dus, uh, is een organisatie. Die uh, uh, ja, met, met eigenlijk studenten of uh, jong afgestudeerden. Die ook lezingen geven aan uh, cliënten. Daar staat het thema genderdiversiteit en genderfluiditeit. Dan denk je echt. van, oh, Krijgen we dat bij die oude mensen nog uh, uh, uh, vertaald? Maar dat lukte uitstekend. Ons geestelijk Verzorgers hebben gespreksgroepen ook uh, georganiseerd. En we zorgen ervoor inderdaad dat we bewust zijn... dat alle films die we vertonen zo door het jaar heen... niet alleen maar jongetje, meisje, liefde films zijn. Dus uh, het gaat echt ook door na de Pride. Ja, en voor de medewerkers is er nog een regenboog bingo feestavond geweest. En... Uh, nou, ik kan wel zeggen dat er ongeveer twintig uh, medewerkers... helemaal uitgedost waren in regenboog. Oh. vleugels en al. Oh, dus ook onder de medewerkers er wordt het thema. All, uh... en, en last but not least, we moeten toch even noemen. Er is momenteel gaande een danschallenge... In ja. de tijd van corona was binnen oh, knop, de gezondheidszorg... Ja. de Jeruzalemma uh, danswedstrijd oh, ja. uh, ja, yeah. uh, En die is nu opgepakt door am, onze ambassadeurs... Uh, in een coming out, uh, I'm Coming Out dance Challenge. En oh, die gaat okay. uh, yeah, over yeah. alle locaties lopen. Ja, dus één locatie begint. Uh, mag een dans op I'm Coming Out choreografie uh, ja, doen. En dan wordt het uh, stokje overgedragen aan de andere locatie. En choreografie doen. heel mooi <laughs> feestpakket winnen. Dus dat, ik denk dat heel veel mensen van de titel... Worden. In fantastisch, ik wel. ja, ja, wat leuk, ja, nou, ja komt, complimenten, uh, heel veel ja. aan, ja, precies, ja, het ja het is dat leuk. ik nog even zelfstandig wil blijven wonen, maar anders dan. Het <laughs> blijven we blijven we hebben helemaal nou, gedacht. Ik, <laughs> ik blijf ook nog even zelfstandig wonen, maar uh, ik weet wel waar ik ga wonen als het uh, zover is. Nee, fantastisch. Nou, de laatste vraag krijgen we dan. Uh, hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit interview? Ik wel, ja. denk ik. Ik vind het ontzettend fijn. Want Anja, jij was uh, uh, op een gegeven moment ook uh, voor corona bij ons. Uh, ja. Om het vuurtje ook uh, aan te wakkeren over de Roos 50+. Plus. Uh, het heeft even stilgestaan door corona, maar uh, nou, het, het is weer gaan lopen. En wat ook heel fijn is, dat we als, uh, als zorgorganisatie ook zo onderdeel uitmaken nu van die... Community in Zandvoort. Ja. Uh, die hadden we even niet zien aankomen, maar uh, ja, dat geeft een ontzettende boost. Mooi. Dus dank daarvoor. Ja. Ja. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Ja. Ja. welkom, welkom. Graag. zelfs. Ja. Ja. Ja. En dan als laatste hebben jullie nog en dan in principe twee verzoeknummers, Eén uh, ja. ja. van Helma en één. Maar we kunnen er misschien nog wel drie misschien doen. Misschien drie. Maar misschien moeten we eerst even afscheid nemen en dan zeg maar de verzoeknummers even. Uh, Later inlassen. Oh ja, dat is een goed idee. Doen precies. we het zo. Ja, want ja. dit interview wordt van tevoren opgenomen ja, in verband met precies. de tijd natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. we breken hier het interview af en ja. dan hoort u vanzelf tijdens de uitzending wat de verzoeknummers zijn geworden. Helemaal goed. Ja, goed zo. Ik dank jullie heel erg voor dit interview. Fantastisch dat het kon en dat jullie ook met z'n drieën hier zijn. En uh, jullie komen vast nog wel vaker uh, achter de microfoon. En jullie hartelijk bedankt voor de uitnodiging. We waren zeer vereerd. En dat was het interview met uh, um, Kenner Me Hart. En uh, ja, het is toch superleuk om te horen, zeg maar, dat... Uh, deze, deze stichting uh, inmiddels zo ontzettend actief is uh, binnen het hele LHBTI gebeuren. En uh, nou, het, absoluut een, een, een, een mooie aanbinds voor Kennemerland. Uh, voor en uh, ja, van harte welkom tijdens de Pride. En uh, ja. leuk dat jullie ook gelijk een, een activiteit organiseren die erin staat. De Kennemer Walk, of tenminste de, de Rooster Walk. Dus, ja, het, het, is, het is vooral ook wel leuk om te zien dat... Uh, nou, eigenlijk ook wel bijzonder dat, dat dit is pas het begin zeg maar, of zo. Dan ook wel, weet ja. je wel, van een beetje acceptatie. En dat moet natuurlijk bij verschillende organisaties ook nog gebeuren. Maar het is uh, goed op te zien dat daar, zeker in Zandvoort, dan al de eerste stappen... Uh, dat ze die ruimte voelen om die te zetten. En dat is, dat is wel hartstikke mooi. Uh, en dat Zandvoort daar ook weer een soort voorbeeld kan zijn. Ja, en dus niet alleen Zandvoort, hè? want we ja. hebben dus verschillende vestigingen... en uh, in, ja, in Bentveld ook en daarbuiten, dus... Uh, grote ploeg actieve mensen die, die daarmee bezig zijn. Dus welkom, super. Um, nou, Pauline had al een verzoeknummer ingediend... Uh, maar ook uh, Ron Zuurhaar en Helma Meeuwse... hebben lekkere nummers aangevraagd. En eerst gaan we luisteren naar verzoek van Ron Zuurhaar... een prachtig nummer van André van Duin, Liefde Is. Zal ik het zeggen, het is niet eenvoudig uit te leggen, je wordt er heel onzeker van en blij. Liefde, ach het is veel meer, maar het komt er in het kort op neer. Ik hou van jou en jij, jij houdt van mij. De liefde is heel diep van binnen, vlinders die elkaar beminnen. Onstuimig als een wilde oceaan. Liefde is een drijvend vlonder. Het gaat dus wel eens kopje onder, maar het kan de zwaarste storm doorstaan. Van al kan er voor altijd de jouwe. Liefde maakt blind, maar wees niet bang. Het is een plek om te schuilen, te lachen en te huilen. Heb elkaar dus lief je hele leven lang. Oh. Liefde is voor jonge jaren, liefde is voor grijze haren. Liefde blijft altijd een harte dier. Het samen delen, liefde is, het zachtjes strelen. Liefde is vooral, ik heb je lief. Liefde wordt bezongen in heel veel liedjes. Liedjes vol van roze geur en maneschein. Oh, er zijn wel duizenden melodies, Wat zou de muziek? ...zonder de liefde zijn. Liefde is om iemand geven... ...met z'n tweeën door het leven... ...samen neem je elke hindernis. Door voor elkaar te blijven zorgen... ...langer dan vandaag en morgen... ...blijkt dat liefde echte liefde is...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 Love. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. George Michael. En uh, dat allemaal ter ere van de tribute... to Freddie Mercury. Find me somebody to love. Heerlijk verzoeknummer van Helma Meoze. En ze zei ook... ik wil die live versie. En dan goed hard. Uh, nou, ik hoop dat je het volume ook inderdaad uh, vrij hard uh, omhoog gehoord hebt... en lekker mee hebt gezongen... met dit uh, historische nummer. Um, ondertussen hadden we hier uh, even een lichte paniek in de studio... want de telefoon deed het niet. Uh, onze uh, komende uh, geïnterviewde gast... Die zag dit al live op, uh, op zeg maar de beeldverbinding die we hebben via uh, zfm-live.nl. Dan kun je ook zien hoe we in de studio zitten. Gelukkig is alles goed gekomen. Bedankt aan, uh, aan Mirko, die uh, erachter kwam dat het gewoon een kwestie van een stekkertje was. Het was gewoon een kabel. Het was gelukkig. een kabeltje. Maar goed, dan moet je dus helemaal weer updaten. Die computerdingen en dergelijke. En het is uh, net gelukt. Als het goed is, hebben we aan de telefoon Martine Poriensky van uh, de Bibliotheek zuid kennemerland Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Ah, Hallo. dag Martine. <laughs> Hallo. Had je ook een lichte paniek dat je denkt: van, gaat dat lukken met die telefoon? Nou, ik, dat was heel komisch om te zien. Iedereen om die telefoon heen stuurt snackert, erin, dus eruit. <laughs> het was leuk om even te zien. Het was leuk om even <laughs> ja, te ja, zien. Het ja, dat goed. <laughs> Oké, okay, Martine, je bent de vestingsmanager van de locatie Bibliotheek Zuid-Kennemerland in Zandvoort. En ook dit jaar doe je, doet de bibliotheek weer mee met Pride to the Beach... met diverse activiteiten. Nou, we zijn hartstikke fijn, uh, hartstikke uh, leuk dat je in de, in de uitzending kan komen, live. Want je hebt het hartstikke druk op dit moment. Um, de bibliotheek is in eerste instantie een plek waar boeken geleend kunnen worden. Maar uh, Bibliotheek Zuid-Kennemerland wil meer zijn dan dat. Um, wat wil de bibliotheek dan voor een plek zijn? Nou ja, van oudsher is de bibliotheek natuurlijk inderdaad een plek waar je gewoon terecht kunt voor je boeken. En dat is, dat is nog steeds zo. Dat blijven we ook gewoon doen. Maar daarnaast zijn we heel druk bezig met een bredere maatschappelijke rol... die de bibliotheek in toenemende mate eigenlijk uh, aan het innemen is. Uh, de bibliotheek wil heel graag een toegankelijke plek zijn... Uh, waar je kunt ontwikkelen, ontmoeten, uh, geïnspireerd kunt raken. En een plek zijn voor iedereen. We willen iedereen helpen om mee te doen of om mee te kunnen blijven doen uh, in de samenleving. Ja, ja, en vandaar dat jullie ook inderdaad contact hebben met, uh, met Pride to the Beach. Dat is onderdeel ja, van, van, van de samenleving, inderdaad. En, uh, en van daaruit uh, zijn je na nou, vorig jaar uh, zijn jullie natuurlijk al bezig geweest met de thematafel. net het jaar daarvoor eigenlijk al. Um, welke activiteiten uh, zijn er uh, dit jaar vanuit uh, de samenwerking met de bibliotheek? Nou best heel veel eigenlijk, meer dan vorig jaar, want er mag natuurlijk ook op meer nu dit jaar, dus, uh, als het goed is uh, dan geen corona is, geen maatregelen in ieder geval. Uh, net als vorig jaar hebben we de Pink Poetry Trail, het blijft een tongbreker, uh, <laughs> hebben we ook een uh, mooi... Uh, uh, nou ja, ding op, uh, op de bibliotheek... op het uh, voorpand bij het raam... hebben we hangen, waarin... Uh, nou ja, poëzie en portretten... Uh, geschreven door Edward van de Vendel... en getekend door Floor de Goede. Uh, nou ja, zichtbaar zijn. En je kunt dan eigenlijk voor heel Zandvoort zo'n route lopen om daar uh, naar die uh, platen allemaal te kijken en ook een stukje te luisteren via een QR-code. Uh, nou, die van vorig jaar hangt nog. Zo mooi vonden we hem, dus die gaan we weghalen voordat er een nieuwe komt. Ja. Uh, daarnaast gaan we natuurlijk weer die thematafel. Een thematafel, ja, dat is echt zo'n bibliotheekterm, maar dat is eigenlijk een tafel midden in de bibliotheek waar bijvoorbeeld ook de net teruggebrachte boeken of de nieuwe boeken staan. Daar staat dan op dat moment een hele ingerichte tafel in. ...in het kader van de Pride waar allerlei leuke collectie en interessante collectie uh, wordt getoond uh, voor jong en oud. Uh, dus dat is de thematafel, die wordt eigenlijk al eerder opgezet dan dat we echt uh, programmeren in de bibliotheek... We zijn nog bezig met die kleurplaat die kinderen vorig jaar, Colorful Kids heette het volgens mij, Half ja. the Future zoiets, ja. uh, die vorig jaar gemaakt is om die ook nog in de bibliotheek te laten hangen, zodat de kinderen nou, kunnen zien wat ze vorig jaar allemaal gemaakt hebben, hoe mooi Leuk. het is geworden. Ja. Maar dat is nog even de vraag of we alles kunnen ophangen en doen en zo, maar daar zijn we mee bezig. Um, daarnaast zijn we op zondag 31 juli. Begint vanaf half elf eigenlijk een kinderprogrammering in de bibliotheek. Waar er heel veel voorleessessies zijn. Een fantastische poppen uit de kast voorstelling. Um, en die is voor kinderen. Vanaf een jaartje op vier, denken we ongeveer. Uh, maar volwassenen kunnen daar natuurlijk ook enorm van genieten. Nou, er worden dingen voorgelezen als uh, Prinses Mina, Koning en Koning. Een hele leuke inclusieve uh, kinderboeken. Uh, nou ja, die zijn het. Vervolgens is er. Naast de bibliotheek in het lokaal samen met Pluspunt een Young Pride at the Beach. Uh, waar uh, voor kinderen vanaf een jaar of tien een spel wordt gespeeld. Waar smoothies worden gedronken, muziek wordt gemaakt. En we zijn ook bezig om daar ook te kijken of je een soort van lenement in plaats van lenen een boek kunt uh, kunnen opzetten. Oh. Waarin je nou, mensen uit de community kunt lenen om eigenlijk een gesprek aan te gaan. En uh, nou ja, daar informatie uit op te halen. Um, dus dat, daar zijn we mee bezig. Um, en s'avonds uh, is er een uh, lezing. Een lezing over consequenties van seksueel geweld. Dat is een wat serieuzer thema dan, uh, dan de ochtendprogrammering. En deskundige Kees Roos die zal, een, uh, nou, die zal daar die lezing geven. En er wordt al een filmpje getoond. Uh, nou, er is van alles, uh, alles daar, wordt daar besproken. Een heel gesprek. Um, en daar kun je je wel voor opgeven, en dat kan. daar ga ik even reclame maken via info@flightatthebeach.com at om de vermelding van de lezing. En de lezing is bedoeld voor, nou, onder andere zorgverleners, maar is ook heel interessant voor andere mensen uh, die belangstelling hebben daarvoor. Ja. Ja, dat is veel. Dat is een, een aardige, aardige ja. hoeveelheid van activiteiten inderdaad. En, uh, Zeker. Ja, voor voor zeg maar de hele, hele doelgroep van, van de bibliothe bibliotheek natuurlijk. Um, Zeker. Die, die, die, die uh, lezing, um, uh, da, daarvan zei je, die is voor verzorgenden... maar ook uh, geïnteresseerden? Ja. Ah ja, ja. En, um, uh, moet, moet je er iets mee te maken hebben? Of, of kan je gewoon zo binnenwandelen of... Uh, nou, het is wel handig om je echt uh, op te geven. Dus om te reserveren in ieder geval van tevoren. Uh, maar moet je er iets mee te maken hebben? Nee, ik denk dat het mooi is als je juist dat heel inclusief opstelt en zegt het is open voor iedereen. Iedereen ja. die belangstelling heeft, die het gesprek wil aangaan... heeft daar een veilige plek om met elkaar het gesprek aan te gaan. Ja, want dat is, dat is de, de, wel fijn dat dat benadrukt wordt. Het is een veilige plek, hè, die, ja, die lezing, zeker. interactief. Zeker. Ja, ja. Ja. En de, de, de, de toegang voor, voor de kinderen, is dat, is dat vrij? Moeten zij zich aanmelden? Nou, dat is uh, vooralsnog vrij. En we hopen dat heel veel kinderen hier, uh, hier aan mee willen doen. Zodat, uh, hoe meer mensen, hoe leuker natuurlijk. Ja. Een hele mooie plek in de bibliotheek waar het plaats kan vinden. Als het heel breed wordt en heel veel mensen komen... dan verplaatsen we de pool ook nog even naar het lokaal. Dus het is gewoon een, uh, nou, een feestelijke ochtend... waar je nou, van alles kunt zien en horen. Ja, ja. Nou, dan uh, het is het al wat breder. Dat zijn dan specifiek uh, tijdens de, de Pride, de, de activiteiten. Uh, maar het begint al eerder. En tot hoe lang loopt het door? Dus wanneer begint? het en wanneer eindigt het? Nou ja, we willen beginnen met in ieder geval de Aandacht voor de Pride uh, vanaf uh, nou, ongeveer 25 juli. Dan zullen wij op onze website aandacht besteden daaraan. Um, en dan wordt bijvoorbeeld die tafel al neergezet. Dan is die trail al aan de gang. Uh, we hopen dat die kleurplaten dan dus ook hangt. Dus dat je nou ja, daar al eerder zeg maar, mee bezig bent. En dat doen we tot uh, nou, ongeveer 8 augustus. Um, en dan ja, tijdens de Pride zelf hebben we dan de programmering in de bibliotheek. Ja. Prachtig, hartstikke leuk. Ja. En hoe zit het eigenlijk met de rest van het jaar... Eh, met de aandacht voor eh, LHBTIQ+. Nou ja, de bibliotheek is natuurlijk als fysieke plek... eigenlijk voor iedereen. En we doen heel erg ons best om uh, al die... Uh... Doelgroepen, alle mogelijke doelgroepen te bedienen met onze service. En dat doen we niet alleen door middel van activiteiten, programmering, uh, maar dat doen we ook door middel van bijvoorbeeld collectie. Want ook voor deze community is er, uh, nou wellicht als, als mensen op zoek zijn naar specifieke informatie, uh, uh, heel veel uh, te halen in onze bibliotheekcollectie. Ja, ja. Zijn er ook uh, informatieve uh, boeken van voor voor ja. ouders bijvoorbeeld die willen weten hoe, ja. hoe, hoe dat eigenlijk gaat of hoe dat nou zit of, uh... ja, zeker. Ja. En en ja. en hoe kun je die dan vinden in de bibliotheek? Ja, dat stel je aan mij, deze vraag. <laughs> um, nee, ja, die kun je vinden uh, eigenlijk tussen de collectie door normaal gesproken. En daarmee maken we eigenlijk meteen, uh, geven we aan dat onze, onze collectie heel inclusief is. Dus dat je niet in een uh, apart hoekje achter een gordijntje uh, naar deze boeken hoeft, uh, hoeft te zoeken. Maar ze staan gewoon door de collectie heen. Uh, uh, maar uh, nou, informatieboeken staan aan de informatiekant. En uh, nou, ja, we hebben veel uh, jonge dultboeken die uh, de thema's ook uh, bespreken, maar ook gewoon niet bespreken. Ja, dat het er gewoon is, zeg maar. Uh, die uh, staan gewoon tussen de gewone collectie. Ja, en dan, dan Alleen, even een hele... de Bright lichten we ze even uit. Dan licht je ze even uit. En dan ja. is het misschien wel goed om daar uh, dan ook naar binnen te lopen. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen uh, misschien wel nieuwsgierig zijn. Maar dan toch uh, het heel erg spannend vinden om bijvoorbeeld te vragen van... Heeft u een boek over, over dit thema? En, en hoe, hoe gids je die mensen dan in de bibliotheek? Ja, ik kan me voorstellen dat het heel spannend is. Nou zitten er uh, medewerkers in de bibliotheek die uh, heel veel weten van de collectie. En die uh, uh, nou, je op allerlei vlakken kunnen helpen daarmee. Dus ook om te zoeken. Dan snap ik best dat het stellen van die vraag wel even spannend is. Maar dan zou je vooraf op onze website ook op het thema kunnen gaan zoeken. Ah ja. En daar alvast wat boeken kunnen, kunnen vinden. En je kunt zelfs de boeken reserveren en in de kast laten neerzetten. Zodat je ze kunt ophalen. Oké. Okay. hoef je niemand te spreken. Oké, okay. nou kijk, dat is een ja. hele mooie service. En denk ik... Voor uh, misschien wel uh, jongvolwassenen, maar ook mensen ja. zeg maar, die, die op de een of andere manier worstelen met het thema, uh, ja. toch uh, uh, informatie uh, kunnen verkrijgen. Um, nou, dankjewel voor dit interview. En uh, wow, mooi uh, dat er zoveel uh, rijkdom uh, voortkomt uit de bibliotheek. Um, heb je zelf nog iets toe te voegen aan dit interview? Nou, ik wil eigenlijk een compliment geven aan de organisatoren van de Pride at the Beach. Want al maanden voordat de Pride uh, aanwezig is of dat we daar uh, mee bezig zijn... Uh, begint de organisatie al uh, flink op stoom te komen... en gaan jullie organisaties af die mogelijk mee willen doen of deel willen nemen... of een bijdrage willen leveren. Daarvoor echt enorme complimenten, want jullie brengen flink wat teweeg in, uh, in Zandvoort. Het kleine dorpje waar we allemaal groot kunnen zijn uh, met elkaar. Nou, Leuk. Dankjewel. <lacht> dankjewel. Ik zal het vanavond uh, doorgeven aan, uh, aan de vergadering. Stop. Ja, hartstikke, hartstikke fijn. Nou, dan gaan we lekker luisteren naar jouw verzoeknummer. Um, ja. Je hebt een mooi nummer uitgekozen. Wil je hem zelf aankondigen? Ja, dat is goed. Ja. Ik wil graag het nummer Girls van Girl in Red, wil ik aanvragen. En, en wat leuk om nog even te vertellen daarover is dat het een uh, liedje is... wat uh, speelt tijdens uh, de serie uh, van Hartstopper... Hartstopper is een boek, is eigenlijk een, een serie... naar aanleiding van een graphic novel... die geschreven is door Alice Oosman. Dus toch even het boekenthema erin gooien. Yes. Uh, en die graphic novel is heel leuk voor jong uh, jonge groep, maar ook als volwassenen is het gewoon heel leuk... om op die manier uh, nou ja, kennis te maken met uh, het thema. We gaan uh, dus, luisteren, Martine. Zijn, ja. ja, Girls van Girl in Red. Dank je wel. Dag. Dank je wel. <laughs>